1 uur. Het NOS-journaal. Alt Megens. Goedemiddag. In China is Bo Lai uit de partij gezet... en dat maakt de weg vrij voor zijn vervolging. SPD'er Steinbrück wordt in Duitsland de uitdager van Angela Merkel... en in Frankrijk gaan de belastingen fors omhoog. Vanmiddag wisselend bewolkt, vooral in de kustgebieden... grote kans op een bui en het is ongeveer 17 graden. Vanavond neemt vooral in de noordwestelijke helft de bewolking toe... en de kans op een bui... Vannacht op meer plaatsen wat regent. Morgenochtend is het nog altijd grijs en geregeld een bui. Smiddag klaart het dan vanuit het westen op. En zondag wordt een droge en vrij zonnige dag. China. De politicus Bo Xilai daar is uit de communistische partij gezet. Meldt het Chinese staatspersbureau. Hij wordt beschuldigd van misbruik van zijn ambt en van omkoping. Correspondent Marieke de Vries. Marieke, wat staat er in die verklaring van het staatspersbureau? Ja, volgens dat persbericht uh, is Bochelaai voor grote sommen geld omgekocht direct of via zijn familieleden. En hij gebruikte zijn positie om eigendommen en grote sommen geld van anderen te ontvangen. Bovendien onderhield hij ook, zo zegt het bericht, ongepaste seksuele relaties met eerdere vrouwen. Hij heeft volgens de partij dus zijn misbruikt, uh, zeer ernstige fouten begaan. En dat heeft tot ernstige repercussies geleid, zegt de partij. En dat heeft diepe, diepe schade toegebracht aan de reputatie van de partij en van de staat en ook zegt het bericht nog dat er aanwijzingen zijn voor nog andere misdaden. Dus wie weet blijft het hier niet bij. Ja, want hij raakte begin dit jaar in opspraak hè, door de gekonkel in de partijtop. Um, maar kan het ook te maken hebben met de zaak waarvoor zijn vrouw is veroordeeld vorige week... voor waardelijke doodstraf, werd levenslang? Hè? Ja, zijn vrouw is veroordeeld uh, voor de moord op een Engelse zakenman uh, eind vorig jaar... En die zaak kwam aan het rollen omdat de politiecommissaris van Bo Xilai, uh, naar de, het Amerikaanse consulaat vluchtte en daar kwam de zaak door aan het rollen. Dus die politiecommissaris heeft het een en ander verteld over hoe die moord op die Engelse zakenman in de doofpot is gestopt en heeft daarbij natuurlijk ook verhalen over Bochilai verteld. En wie weet wel zijn betrokkenheid erbij. Dus wie weet dat daar die aanwijzingen voor nog andere misdaden in dat persbericht wel opduiden, maar dat zullen we allemaal nog moeten mm, Ja, Nou als je uit de partij gezet. Uh, is, is daarmee ook het probleem voor de Communistische Partij weggenomen? Nou, het lijkt wel alsof het smetje weggeveegd is nu hij uit de partij is gezet. Want ook vandaag, na die bijeenkomst vanmiddag van het Centrale Comité van de Communistische Partij, is de datum aangekondigd voor het 18e partijcongres. Daar was het al die tijd nog op wachten. Dat bleef maar in het onzekere. Maar 8 november is nu geprikt als de datum waarop het 18e partijcongres van start gaat. En dan zal ook de nieuwe leiding van China worden aangekondigd. Marieke de Vries, dankjewel. Bizar bericht uit Nederland. Mensen die betrapt zijn op dronken rijden op een brommer... die krijgen niet langer als straf een alcoholslot in de auto. Minister minister Vragen heeft dat besloten. Volgens Schultz is een alcoholslot in de auto voor dronken brommerrijders... bij nader inzien niet geschikt. In de praktijk gaat het vaak om jongeren die wel een autorijbewijs hebben... maar zelf geen eigen auto. Het alcoholslot wordt dan toch ingebouwd... en dan kiezen ze de auto van de ouders daarvoor uit. Sinds 1 december vorig jaar kregen zo 400 dronken brommerrijders een alcoholslot. En dat werd gemonteerd in de auto van de ouders. Schultz schaft voor die groep het slot met terugwerkende kracht af. Week 1 van de onderhandelingen tussen VVD en PvdA zit erop. Vroeg in de ochtend gingen ze aan tafel. En rond kwart over tien was het afgelopen. Verslaggever Marcel Bril wachtte PvdA-leider Diederik Samsom op. Ja, Marcel Bril wachtte PvdA-leider Diederik Samsom op. En dan zou er een bandje moeten gaan lopen, maar dat gaat niet door, hoor ik. Dit is het NOS journaal. Dan deze. Door Meegens. Goed, volgende onderwerp. Werknemers van de fosforproducent Termfos in Vlissingen bieden vanmiddag een petitie aan bij het provinciehuis in Middelburg. Ze roepen daarin de provincie op om zich in te zetten voor het voortbestaan van Termfos. Het bedrijf vroeg begin deze week uitstel van betaling aan. Bij het Vlissingse bedrijf werken zo'n 450 mensen en in het buitenland nog eens 550. Ze vragen de provincie om mee te helpen met het zoeken naar investeerders en te strijden voor behoud van werkgelegenheid. Denfos verkeert in zwaar weer door de economische omstandigheden en de omschakeling naar een milieuvriendelijke wijze van produceren. En ook leidt het bedrijf onder concurrentie, die komt uit Kazachstan. Dan Frankrijk, daar gaat volgend jaar 10 miljard bezuinigd worden en daar gaan de belastingen fors omhoog. Het begrotingstekort zou daardoor in 2013 worden teruggebracht naar 3 procent. Daarmee voldoet het land dan aan de eisen van de Europese begrotingsrichtlijn. Een hogere inkomstenbelasting voor de rijke Fransen... en een lastenverzwaring voor bedrijven... moeten de staat 20 miljard euro opleveren. In zijn verkiezingscampagne had president Hollande... al een lastenverzwaring, een belastingverzwaring... naar 75 aangekondigd... voor mensen met een inkomen van meer dan 1 miljoen euro. Volgens de regering in Parijs... raken de belastingverhogingen maar 1 op de 10 Fransen. De uitdaging van bondskanselier Merkel bij de Duitse parlementsverkiezingen is bekend. De SPD schuift Peer Steinbrück naar voren om de partij te leiden bij de verkiezingen volgend jaar. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn over waarom er voor Steinbrück is gekozen terwijl er meer kandidaten waren. Ja, er was inderdaad een trojka gevormd. Een soort trio van de mannen die de SPD naar de verkiezingen moeten leiden... september volgend jaar. En een van die drie zeiden ze zou dan kanselierskandidaat worden. In januari wilden ze dat bekendmaken, maar zo lang hou dat toch niet vol. Het was al wel duidelijk dat de partijvoorzitter, Sigmar Gabriel... dat die niet populair genoeg is bij de bevolking. De fractievoorzitter en vroeger minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier... die wilde eigenlijk toch niet, dus blijft Pierre Steinbrück over. Het is ook echt een kwestie van adrenaline, kun je zeggen. Steinbrück is 65, dus kan best nog kanselier. Worden, ...maar heeft aan de andere kant ook weer niks te verliezen. Uh, en heeft de afgelopen weken zich heel duidelijk geprofileerd... ...met nieuwe plannen voor de eurocrisis, om de crisis te lijf gegaan. Dus het was de afgelopen tijd wel een beetje duidelijk dat, de kant, dat het die kant op zou gaan. Hm, ja, Januari was het de bedoeling om dat bekend te maken, een paar maanden eerder nu. Uh, waardoor is dat gekomen? Is het uitgelekt? Nou ja, het, het, de pers laat je natuurlijk niet met rust als je zegt we gaan het in januari doen. Dus men ging uh, allerlei uh, uh, mensen in de fractie vragen, in de regio vragen. De echtgenotes van de betrokken personen. En ja. daaruit bleek gewoon dat Gabriel bijvoorbeeld in een directe vergelijking... als er tot een duel Merkel-Gabriel zou komen, zou hij geen enkele kans maken. Uh, van Stijnbrug is bekend dat zijn vrouw het niet wil. En Stijnbrug... Uh, sorry, Steinmeier dat zijn vrouw het niet wil. Ja. En Steinmeier bovendien uh, drie jaar geleden de vorige verkiezingen heeft verloren... met een historische nederlaag voor de SPD. Dus... Ja, dan blijft eigenlijk Stijnbroek een beetje over. En nogmaals, Stijnbroek was ook de echtegene die met veel enthousiasme en adrenaline zich heeft gepositioneerd. De afgelopen tijd de zegen heeft gekregen van Helmoet Schmid. Oud-kanselier nog steeds een soort heilige binnen de SPD. Als je dat allemaal op zak hebt, dan heb je ook waarschijnlijk de beste kaarten. Ja, ja. wat voor type is het? Nou ja, het is, hij was minister van Financiën in de eerste regering van Merkel toen ze nog met de Sociaaldemocraten een grote coalitie vormde eh, tot 2009. Dat heeft hij volgens veel mensen erg goed gedaan. Duitsland heeft die bankencrisis in 2008 goed doorstaan. Eh, daarna heeft hij zich vanuit de oppositie verder geprofileerd als financieel expert. Een boek geschreven over de eurocrisis. Eh, eerder deze week nog grote plannen om de banken strenger te controleren. Dus voor wat wij nu al weten, wat het belangrijkste onderwerp van die verkiezingen volgend jaar wordt: financiën, eurocrisis, lijkt hij ook. Wat de beste kandidaten zijn. Hmm. En dan misschien nog wel het belangrijkste, maak je wel een kans. Dat is inderdaad de vraag die nu de komende... we hebben nog 51 weken... Uh, en een gat van 9% wat ze nog in moeten halen. Uh, 9% staat de SPD achter. Dat komt vooral omdat Merkel zo populair is, persoonlijk. De vraag is of hij haar nog naar de kroon kan steken. Persoonlijke populariteit. Maar goed, we weten ook niet wat er gebeurt in die 51 weken. Met name met de euro. He, gaat Griekenland uit de euro? Heeft Spanje meer geld nodig? Wordt het allemaal nog erger? Dat is het grote risico voor Merkel. Dat de stemming zich misschien toch op een gegeven moment tegen haar keert... als de Duitsers vinden dat ze te veel moeten betalen. Maar wat er ook gebeurt, in al die discussies zal Steinbrück degene zijn als financieel expert de goede kandidaat om al die debatten met Merkel te gaan voeren. Wouter Meijer was dat, onze correspondent in Berlijn. Het leger van Kenia is de Somalische stad Kismayou binnengetrokken. Daarmee lijkt de val in zicht van het laatste bolwerk van de islamitische rebellenbeweging Al-Shabaab. De opstandelingen boden volgens de Keniaanse regering weinig verzet. Waarschijnlijk hebben ze zich teruggetrokken op het platteland. Correspondent Koert Lindijer. Het is een hele grote tegenslag voor Al-Shabaab. Uh, het is de laatste grote stad. Het is van groot economisch belang. Miljoenen dollars kon Shabaab daarin aan belasting... aan export van bijvoorbeeld houtskool uh, en invoer van, uh, van goederen. Keniaanse en Somalische regering voeren al lange tijd een offensief tegen Al-Shabaab. De terreurorganisatie pleegt geregeld aanslagen in het grensgebied van de landen. En daarbij zijn al veel doden gevallen. Vorig jaar viel Kenia met goedkeuring van de Verenigde Naties... Somalië binnen om de terreurgroep aan te pakken. In de Iraakse stad Tikrit zijn bij een gewelddadige uitbraak uit de gevangenis... ongeveer 90 gedetineerden ontsnapt. Tien bewakers en twee gevangenen kwamen daarbij om het leven. Gevangenen hadden wapens uit een opslagruimte gestolen... en overmeesterden daarmee de bewakers. Ze werden geholpen door militanten die een autobom lieten ontploffen... bij de poort van de gevangenis. De Iraakse politie opende meteen een klopjacht. En zeker 33 gevangenen zijn alweer opgepakt. Het kabinet verlaagt het bedrag aan ontwikkelingshulp voor Ghana. Volgens staatssecretaris Knapen werkt Ghana niet genoeg mee aan de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Nederland heeft herhaaldelijk aangedrongen op betere samenwerking, maar de Ghanese ambassade geeft volgens Knapen nog steeds maar sporadisch uitreispapieren. Daarom wordt 10 miljoen euro gekort op ontwikkelingsprogramma's met de Ghanese overheid. De financiering van andere programma's, bijvoorbeeld via samenwerkingsorganisaties, wordt er niet doorgetroffen. getroffen. Een opvallende transfer in de Formule 1. De Brit Lewis Hamilton gaat volgend jaar naar Mercedes in Duitsland. Daar neemt hij de plaats in van Michael Schumacher. Hamilton zou een jaarsalaris van bijna 19 miljoen euro krijgen. Het gaat om een van de grootste transfers in de geschiedenis van de Formule 1. Verslaggever Ronald van Dam. Ze zijn natuurlijk hele grote geweest. Ik denk aan Ayrton Senna die in 1994 van McLaren voor Williams ging rijden. En in dat jaar ook de dood vond een Imola. Ik zeg altijd een grote geweest, maar ik doe nu de Formule 1 sinds 1997 en ja, in mijn carrière is dit wel de grootste denk ik. Het vertrek van voormalig wereldkampioen Hamilton bij McLaren hing al een tijdje in de lucht. Teambaas Martin Whitmarsh deed geen poging de geruchten te ontkennen begin deze maand. Yeah, I think it's in life you you look at options and everyone does that, so I'm pretty relaxed about it. I think this team is a pretty good place plek to be. I know that, but he's got to he's got to believe that. Maar importantly, at the moment probably is management We to believe that. Dus I think we'll see in the coming days or weeks. Die duidelijkheid is er dus nu. En dat is een enorme tegenslag voor McLaren, vindt Ronald van Dam. Ja, ze hebben deze jongen natuurlijk opgeleid. Namen hem als 14-jarige onder hun hoede in een ontwikkelingsprogramma. Ze hebben hem naar de Formule 1 gebracht. Hij heeft vijf jaar voor het team gereden. Hij heeft sinds 2008 de wereldtitel bezorgd. Ja, dan zal McLaren Lewis Hamilton met leden ogen zien. trekkers hebben na verluid zelfs ook hetzelfde salaris geboden als Mercedes uh, ja, een bieden. Maar ik denk Lewis Hamilton is gewoon na vijf jaar McLaren toe aan een nieuwe, aan een nieuwe uitdaging. Hamilton heeft bij Mercedes een contract voor drie jaar getekend. Het is nog niet duidelijk of Michael Schumacher nu zijn carrière beëindigt of dat die op zoek gaat naar een ander team. Dat was het, het uitgebreide NOS-journaal. Het is bijna 12 over 1. Nog een keer de hoofdpunten. In China is Bozilai uit de partij gezet. En dat maakt de weg vrij voor zijn vervolging. De SPD'er Steinbrück wordt uitdager van Angela Merkel... bij de verkiezingen voor een nieuwe bondsdag volgend jaar. En om het begrotingstekort terug te brengen... gaan in Frankrijk de belastingen fors omhoog. Ik zei het al, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van lunch hier op Radio 1 met Klaas Drupsteen.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 Het is Radio 1 en CRV. Lunch. Klaas Drupsteen. Goedemiddag, welkom terug bij lunch. Straks praat ik met de programmeur van Koninklijk Theater Carré. Het bekendste theater van Nederland bestaat namelijk 125 jaar. En u hoort hoe verslaggeefster Anne van der Veen... haar werkweek in de Tweede Kamer heeft beleefd. En na half twee stand.nl. De vraag is dan, zijn wachtlijsten in de zorg per definitie uit Den boze, Of kunnen ze ook een positief effect hebben? Namelijk dat artsen en patiënten nog even nadenken over een behandeling... en of die nou wel echt nodig is. Wij zijn straks ook benieuwd naar uw mening. De stelling luidt, wachtlijsten zijn nuttig om de zorg betaalbaar te houden. Bent u het daarmee eens of oneens, dan kunt u dat sms'en naar 7070. Dus 7070 kost 50 cent. U kunt graag... Gratis bellen met het nummer 0800-1101, 0800, 101 0800 En u kunt stemmen via de website www.stand.nl en voor twitteraars hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Lady Gaga is deze week gesignaleerd in kleding van de jonge Nederlandse modeontwerpster Helen van Rees. En die heb ik nu aan de telefoon. Goedemiddag Helen. Goedemiddag Klaas. Jij bent in Parijs hè? Uh, ja, dat klopt. Ik ben op dit moment in Parijs... met een uh, showroom van mijn nieuwe collectie. En wat voor mensen ontmoet je dan allemaal? Uh, inkopers van over heel de wereld en uh, veel persmensen ook. Ja, en, en, en Lady Gaga, ja, dat is een overgang van die mensen in Parijs... maar die, die droeg uh, jouw kleding. Wat, wat had ze precies aan? Uh, ze had van mijn vorige collectie uh, had ze een donkere jas aan... met allemaal drie-dimensionale blokken erop en een lange rok. Drie-dimensionale blokken? Ja, dat klopt. Ik heb een collectie gemaakt geïnspireerd op de klassieke tweet-outfit van Coco Chanel... met een moderne twist eraan, dus eigenlijk uh, 3D Chanel. Ja, en hij is zwart-wit-grijs? Uh, zwart-wit-grijs, allemaal in één. Ja. Vond je dit zelf ook een hele mooie en paste die bij haar, vond je? Uh, ja, ze hadden hem speciaal uh, uitgekozen voor Lady Gaga. En ik vond hem heel goed bij haar passen, omdat zij heel vaak van die supersculturele creaties aan heeft. En uh, nou ja, dit werk voor mij is, uh, was daar heel goed bij ja. Hoe, hoe gaat zoiets nou? Wie, wie komt dan bij jou? En wie haalt, wie haalt zo'n jurk op? Uh, nou Dat gaat eigenlijk gewoon via internet. Ik ben uh, gemaild door de stylist van Lady Gaga. En die vroeg dus of ze die uh, outfit mocht lenen van mij. Uh, vervolgens heb ik het eigenlijk gewoon in een doos opgestuurd naar New York. Naar hun uh, kantoor daar. En uh, is het met Lady Gaga mee gaan reizen. Want die had allemaal events omdat uh, haar parfum nu aan het uh, lanceren is. En hij uh, ze het uh, bij een van die events aangedaan. Heb je daar beelden van gezien? Heb je die foto gezien? Uh, ja, het stond uh, maandag op het internet. En uh, ja, ik was eigenlijk gewoon toevallig een beetje aan het googlen. En toen kwam ik het tegen. Dus het uh, was echt super tof. En, en dan, uh, dan doet Lady Gaga doet een creatie van jou aan. Is dat meteen een enorme boost voor je carrière? Ja, ik denk het wel. Want sindsdien heb ik echt heel veel reacties gehad uh, van allerlei media in Nederland. Dus uh, ik denk dat dat wel een goede boost is, inderdaad. En, en het ging al niet slecht, hè? Nee, het ging wel niet slecht, want ik ben uh, een half jaar geleden afgestudeerd. Toen ben ik uh, mijn eigen label begonnen. Mijn eerste collectie is net vorige week geshowd uh, tijdens London, London Fashion Week. En nu sta ik in Parijs, dus uh, het gaat echt niet slecht. Uh, nee. nee, hartstikke mooi. Wat voor, wat voor sterren heb jij nog meer in gedachten? Bij wie vind jij jouw creaties wel passen? Wie zou je graag in jouw kleding zien? Oh, uh, ik zou ook heel graag iets maken voor Prinses Maxima. Dat lijkt me echt ja? heel erg leuk. <laughs> ja? Ja? Want is Lady Gaga niet eigenlijk meteen ook het allerhoogste... wat je kunt bereiken als modeontwerpster? Uh, nee, nou, een beetje eigenlijk wel. Want uh, zij staat echt zo in de spotlights. Dus om gelijk uh, door Lady Gaga te gedragen te worden... als allereerste celebrity die ooit mijn ding draagt... Uh, <lacht> ja, dat is wel gelijk een hele grote, ja. Ja. En zij, zij staat bekend om die extravagante uh, uitdorsingen. Hè? Ze heeft hele uh, extravagante creaties aan. Heb je nog iets wat nog, nog beter bij haar zou passen... wat je er ook nog een keer kunt opsturen? Ik heb nu in mijn nieuwe collectie heel veel dingen met een soort van siliconen rubber coating met glitters en uh, nog blokjes daar weer op. Dus ik denk dat dat ook weer heel goed bij Lady Gaga zou passen. Goed, nou, we gaan het uh, afwachten en ik hoop dat ik die foto ook nog een keer te zien krijg. Um, in ieder geval heel veel plezier en succes daar in Parijs. Ja, en, en op naar de volgende sterren en, en prinses Maxima dus. Ja, ik, uh, dat zou ik heel erg leuk vinden. Ik, die, die luistert vast naar ons, dus misschien, uh, misschien belt ze je binnenkort. Helen van Rees, dankjewel. Nou, Oké, okay, doei. Doeg. Doeg. 125 jaar bestaat het al, Theater Carré in Amsterdam. Op 3 december 1887 ging het open als circus tent... en werden bezoekers vermaakt met paardenshows, clowns en acrobaten. Inmiddels is Carré het beroemdste theater van ons land... en kunnen mensen er terecht voor eh, onder meer toneel, muziek, theater, cabaret. En vandaag opent in Amsterdam een tentoonstelling over 125 jaar Carré. Ik heb een werklunch met de programmeur van het theater, Wim Visser. Goedemiddag. Hi, Klaas. Ja, van het, programmeur van het uh, beroemdste theater van Nederland. Uh, hoe word je dat eigenlijk? Oeh, uh, veel doen, veel aanwezig zijn. En in mijn geval uh, was ik impresario, producent en agent... voor verschillende Nederlandse en buitenlandse gezelschappen. En het toeval wilde dat ik kwam praten met de directeur van Carrelli Rijn Jens... toen er net een vacature kwam voor programmeur. En al praten, zei hij, maar jij moet solliciteren. Waarop ik zei, nou, weet je dat wel zeker... En van het een kwam het ander. Vond je zelf ook wel een goed idee, toch? Uiteindelijk wel, maar het is even wennen. Want je zit aan de andere kant, om het uh, even missies uit te drukken... je zit aan de kant waarin je aanbiedt. En dit is de kant die uh, de vraag afneemt. Ja, Was het een vrij snelle beslissing voor jou? Of was je er snel uit? Of, uh, Niet of echt, het omdat, denk... omdat het, uh, ik was bijna 25 jaar producent. En uh, we hadden onder andere in Londen... Ik, ik had eigenlijk alles al gedaan als producent. Dus... In die zin uh, was mijn boekje uit. En toen dit ter sprake kwam in het gesprek met Aijens dacht ik van, nou ja, waarom ook eigenlijk niet? Alleen, je hebt wel verbinding uh, met artiesten waar je voor werkt. En waar je mee werkt. En dus die moest ik het wel allemaal vertellen op het moment dat ik ja zei. En dat, uh, dat ja het bedenken van het ja-woord, om het uh, even zo te benoemen, is, is uh, op de fiets gebeurd toen ik met mijn vrouw Inge Bosch aan de... Oostkant van Maleisië op vakantie ging. Oh, daar heb je het licht gezien. <laughs> ja, te midden van de olie daar. Nee hoor, het was gewoon... Ik, ik, ik moest, hij wilde heel snel een beslissing van me. Omdat er nog meer mensen gesolliciteerd hadden... die ja. uh, op de stoep stonden, zal ik maar zeggen. En toen heb ik gezegd van... Ja, jongens, ik ga dit echt niet over haar doen. Ik ben uh, af volgende week drie weken op fietsvakantie in Maleisië. En zodra ik terug ben, dan uh, meld ik het jullie. Ja. En, en die artiesten dus vanuit... uit jouw stal, hè, als impresario... hebben die daarna ja. heel vaak in Carré opgetreden? Nee, nee. Dat, ik ik uh, heb dat altijd netjes gescheiden weten te houden. Ten meer ook omdat een aantal van die artiesten... Uh, optraden in toneelstukken die ik produceerde. Dus een uh, Ellen van en Henk van dus daar was Carré is in principe niet echt een toneeltheater. Dus dat viel al af. Tenzij je in de Piste iets organiseert. Nou, dat moet je echt zelf doen als Carré zijn, Anders dan een, een bestaand toneelproductie... kan je niet echt maar neerzetten. En de enige die eigenlijk regelmatig nog terugkomt... in dat kader is Paco Peña. Hm. Waar ik het management toen van voerde. En die in, voor mijn tijd als programmeur in KD ook al om de twee, drie jaar optrad. Ja, ja. En dat, dus die, die geschiedenis die blijft. Kun je sowieso als programmeur een heel duidelijk stempel uh, zetten? Of, of zijn er ook heel veel dingen die al van tevoren vaststaan? Er zijn niet veel dingen die vaststaan van tevoren... maar wat je wel weet als programmeur van Carré... is dat je je moet musical brengen, je moet cabaret brengen... je moet opera brengen, je moet dans of ballet brengen. Dus dat weet je en daar struin je de markt op af. En gelukkig hebben we in Nederland een aantal producenten die daarin voorzien. Ja. En op het moment dat dat niet gebeurt... omdat er te weinig aanbod is in jouw idee... of omdat het gewoon qua data niet klopt... of omdat het financieel niet uh, uit te uh, onderhandelen valt... om wat vrede dan ook... dan ga je zoeken in het buitenland naar aanvulling daarvan... En dat is natuurlijk het, het, het leukste, is gewoon de optelsom telkens kloppend proberen te maken. Ja, maar het, er zijn niet heel veel voorstellingen waar je gewoon niet omheen kunt als carré. en waar je dus eigenlijk ook niet zo heel veel over te zeggen hebt als programmeur. Er zijn natuurlijk producties waarvan je... De, de, ik, heb een, een, ik heb mijn smaak, net zoals jij jouw smaak hebt, klaar. maar dat betekent niet dat je daarom dingen niet doet in carré die buiten je smaak vallen. Ja. Dus in die zin is het natuurlijk heel leuk om iets te programmeren wat in je smaak zit... maar. Ik, bedoel, ik vind het fantastisch om een volle zaal te zien bij een, een uh, Frans Bouwer... die gelukkig weer terugkomt ja. straks. Dus en, en even gelukkig ben ik met een volle zaal bij Lost and Found Orchestra... die straks uit uh, Australië en Engeland overkomen voor een week in het ja. jubileum. Dus het is, het is moeilijk te beoordelen daarin. Ja, Is het leuk? Het is hard. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het <laughs> lijkt me een fantastische baan. Kom, lopen ze een dagje mee. Ja, nou, dat lijkt me leuk. <laughs> ja, zeker als je dan naar voorstellingen gaat. Dan je goed ja. want, want hoeveel zie je zelf? Is dat nog te tellen? Nee, ik ben, maar dat wil je ook niet. Want op een gegeven moment eh, overvalt de moeheid je. En dan denk je, hoe vaak ben ik nu geweest? En dan komen de bedragen tevoorschijn. en Die denken, nee, dat kan niet. Dus dat, dat moet je niet doen. Je moet gewoon elke dag opnieuw met energie erin gaan. En dat betekent soms van s morgen negen tot half twaalf. En een andere keer betekent het een gewone negen tot zes dag. Dus, en, en in het buitenland betekent het mensen zien spreken... en dan naar die voorstelling s'avonds en dan weer de volgende dag vliegt vliegtuig in. Ja. Dus het is... Of de trein. Dus het, het is, de afwisseling is het leuke ervan. En het, het werken in theater is aan alle kanten werken met mensen... wat ik het, het spannend vind. Je werkt met de artiesten, dat zijn mensen... Je verkoopt in feite lucht, want tot de voorstelling ge gemaakt is... weet je pas hoe die, hoe die lucht gekleurd is, hoe die eruit ziet, hoe die smaakt, yeah. hoe die ruikt. Maar tegelijkertijd uh, moet je ervoor zorgen dat die lucht wel goed gemaakt kan worden... ook in jouw theater weer. Dus je zorgt heel erg voor de artiesten, je zorgt voor de technici die meekomen. Maar je hebt ook de bezoekers waar je voor moet zorgen met z'n allen als organisatie. Dus je bent constant met mensen bezig. En yeah. de mens is in... Uh, nou, hoeveel variaties zullen we hebben, Klaas? Nou, ik, ik, ik, ik, ik weet dat het er heel veel zijn. Zullen we er een miljoentje van maken? Ja, je bent ja. Met, met, met, met cultuur bezig, met mensen, dat zei je al. Maar je bent natuurlijk ook met geld bezig, hè? Ja, en, en hoe absoluut. gaat het wat dat betreft met carré? Is het allemaal goed volthouden? Want jullie krijgen geen subsidie, als ik het goed heb. Nee, we krijgen geen subsidie. We hebben, uh, het is al een paar jaar helaas zo... We hebben een uh, zware taak om het commercieel te draaien. Commercieel, dat uh, is een beetje een vies woord in theaterland. Maar het houdt bij ons in dat we gewoon wat inkomt ook uh, op fatsoenlijke manier moeten uitgeven. En omgekeerd, uitgaven goed in de gaten moeten houden. En dat is in deze tijd van recessie... en van toch de afgelopen mm, anderhalf, twee jaar verdachtmakerijen... dat theater toch maar een hobby is van een aantal ja, mensen. Ja, ja een luxe precies, daar uh, is het allemaal niet makkelijker op geworden. En dan hebben we ook nog zo'n btw-verhoging en verlaging gehad. Dus het is, het is heel moeilijk, maar we doen ons uiterste best. Want, want creatieve mensen zijn, nou ja, het is een beetje een, een generalisatie... maar over het algemeen niet al te best met geld, toch? Nee, maar daarom zijn de mensen zoals uh, de managers en de producenten... die daar wel voor zorgen. Ja. En net zo goed hebben wij in Korea, hebben een uh, zeer goede financiële staf... die van tevoren wel uh, of niet met mij brult van... hé, hey, dat kan je wel doen, dat kan je niet doen. Ja. Waar verheug je nou erg op? Want het seizoen gaat weer losbarsten. Ja, er zijn er zoveel. Kijk, het leuke is, en dat is echt heel bijzonder... dat we in die 125 jaar nooit vijf maanden achter elkaar... een bijzondere programmering hebben kunnen doen. Dat hebben we dit jaar wel gedaan omdat we 125 jaar bestaan op 3 december aanstaande. Dus ja. in die vijf maanden hebben we echt de gigantisch grote verschijnenheid laten zien. En dat doen we nog steeds tot 3 februari. Tot 3 februari. Van alle kanten. Er is een hemel van veen die komt een speciale voorstelling maken bij ons. Uh, met liedjes of sketches die jij graag weer wil zien. Daar kan je nog tot 1 oktober van op de website bij ons laten achterlaten wat je graag wil dat je ja. doet. Uh, uh, Man, die komt twee keer terug bij ons, wat fantastisch is. Een, een, uh, binnenkort, volgend weekend, dit weekend, hebben we bijvoorbeeld het koperensemble van het Concertgemaal voor het eerst bij ons. Het is echt letterlijk te is, veel. Ja, het is van alles wat, weet je. En ook het leuke is internationale. Joek ja. Sekila uit Zuid-Afrika over twee weken. Dus we, we, zitten we gaan er we allemaal wel even op. zoeken. Kijk even op kareet.nl. Ja. Ja. ja, oh, slim gedaan. Heel makkelijk. Heel makkelijk. Mocht je ooit nog stoppen met die baan, bel me dan even. Lijkt me best leuk. Wim Visser, programmeur. Van Koninklijk Theater Carré, eh, hartstikke bedankt. Eh, de tentoonstelling over Carré is tot 20 januari te zien... bij de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Verslaggever Anne van der Veen heeft zich de hele week opgehouden op en rond het Binnenhof. Daar beleefde ze de eerste echte werkweek van de nieuwe Tweede Kamer. Ze vroeg zich af wat die wisseling van de wacht betekent voor de ambtenaren die voor de Tweede Kamer werken. Anne, uh, kun jij al een conclusie trekken? Ja, zeker wel. Maar eigenlijk kan ik het misschien uh, beter uh, illustreren. Want ik sta nu op de werkkamer van uh, Tessa Kelder. Zij werkt bij de afdeling communicatie. En uh, waar ben je mee bezig? Ik ben op dit moment bezig met ervoor te zorgen... dat uh, alle 150 Kamerleden goed op tweede-kamer.nl worden getoond. Daar zijn we natuurlijk vorige week al mee begonnen, direct na de beediging. Uh, maar nu zijn we nog bezig met de foto's van de Kamerleden goed te laten tonen. Zullen we even kijken? Tweede-kamer.nl. Kijk, dit is Vera Bergkamp van D66. en Dan kan je naar een persoonlijke pagina gaan. Ze zit maar liefst al oh, acht dagen in de kamer, staat er nu. Ik maak mij sterk voor persoonlijke vrijheid. Je moet zichtbaar kunnen zijn wie je bent. Dat klopt, dat is dan bijvoorbeeld van mevrouw Bergkamp, de quote. Veel ja. werk? Heel veel werk, ja, zeker, zeker. We zijn er de afgelopen twee weken vanaf de verkiezingen... eigenlijk voortdurend mee bezig geweest... om al die informatie goed te krijgen. En dat hoor je eigenlijk van iedereen hier, dat het veel werk is. Al die 622 ambtenaren die in dienst zijn van de Tweede Kamer... zeggen allemaal, het is leuk, maar het is veel werk. Er moeten namen uit het hoofd geleerd worden. Er moet verhuisd worden. Nou hier, de website moet dus worden aangepast, dus dat is... Uh, ja, een flinke klus. Dus betekent het wat dat er 51 nieuwe mensen in de Kamer rondlopen? En dan kunnen we wel concluderen, voor de organisatie zeker wel? Voor de organisatie zeker wel, ja, absoluut. Maar nu werk jij hier al zeven jaar? Dat klopt. Voor de hoeveelste keer ben je nou weer alles aan het aanpassen? Uh, dit waren mijn derde verkiezingen in die zeven jaar. Ja. En denk je dan niet stiekem... Nou, laat het maar eens uh, wat langer zitten, dat kabinet. Nou, daar ga ik natuurlijk niet, uh, niet over. Dat is aan de politiek. En dat hoor je ook van veel mensen hier. Je mag het niet echt zeggen, hè, want je bent natuurlijk in dienst van de Tweede Kamer... en van al die leden die hier rondlopen. Maar wat ze hier dus niet hardop durven zeggen, dat durft Lex Oomkes wel te zeggen. Hij is politiek commentator bij Trouw. En ik heb hem eens gevraagd, ja, het betekent dus wat voor de organisatie... voor die 622 ambtenaren. Maar het betekent misschien ook wel wat voor ons als burger... Nou, Het is in ieder geval niet goed voor de, uh, de tegenmacht die de Tweede Kamer hoort te zijn. En je hebt hoe dan ook ervaring nodig in de Tweede Kamer. Het is geen eenvoudig vak, politicus. Zeker niet tegenover een, een sterk kabinet met nog eens uh, hier in Den Haag 70.000 ambtenaren om zich heen. Uh, je moet sterk in je schoenen staan en je staat pas sterk in je schoenen als je ervaring hebt. Dat is toch echt een levensles. En wat dat betreft uh, hou ik mijn hart vast voor de Nieuwe Kamer. Niet veel vertrouwen Nee, uh, niet uh, a priori, uh, ze kunnen me vertrouwen winnen. Nou, uh, daar kunnen we het uh, dus uh, mee doen voor de komende tijd. Dan ben ik ook klaar hier in de Tweede Kamer. Er rest mij alleen nog maar te zeggen dat we volgende week in een uh, centrum voor jeugd en gezin zijn. Daar gaat uh, mijn collega Ingrid Koning een kijkje nemen in de week van de opvoeding. Anne van der Veen was dit vanuit Den Haag. Wij gaan zo meteen door hier op deze zender met Standpunt NL. En als gast Henk Krol, fractievoorzitter van 50PLUS. Maar eerst zijn hier de hoofdpunten van het nieuws met Raymond Serre. Radio 1, het NOS-journaal. In Italië wordt vandaag massaal gestaakt tegen de bezuinigingen. Onder andere professoren, ambtenaren, verpleegkundigen en vuilnismannen... hebben het werk neergelegd. Duizenden mensen onder wie veel studenten lopen in een mars door het centrum van Rome. De staking is georganiseerd door de twee grootste vakbonden van Italië. Ze zijn vooral boos dat de regering veel uitgaven schrapt... zonder te kijken hoe overheidsdiensten zoals de gezondheidszorg beter kunnen functioneren. De gevallen Chinese topleider Bo Xilai zal strafrechtelijk worden vervolgd. Daarnaast wordt hij uit de communistische partij gezet langer tijd als een reizende ster binnen de communistische partij... maar daar kwam een einde aan toen hij werd beschuldigd... van corruptie en machtsmisbruik. En de leefruimte van mensapen in Afrika neemt snel af over het hele continent... Het was al bekend dat apen bedreigde diersoorten zijn... in bepaalde Afrikaanse landen en gebieden... maar niet eerder is er onderzoek gedaan op zo'n grote schaal. Er is een dramatische daling te zien van geschikt leefgebied... voor gorilla's, chimpansees en bonobo's, schrijven de wetenschappers. Vooral gorilla's worden zwaar getroffen. Deze dieren zijn de afgelopen 20 jaar... bijna de helft van hun leefgebied kwijtgeraakt. En dat waren de hoofdpunten uit het los. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Klaas Drupsteen. Goedemiddag, welkom terug hier op Radio 1, welkom bij Stand.nl. Nog niet zo lang geleden stonden wachtlijsten symbool... voor alles wat er mis was in de zorg. Het systeem was te log en er was te weinig capaciteit voor de vraag. Inmiddels zijn de wachtlijsten behoorlijk afgenomen... maar nu ligt een nieuw gevaar op de loer, namelijk overbehandeling. Is het verstandig om op deze manier naar de zorgkosten te kijken... of moet zorg gewoon altijd voor iedereen direct toegankelijk zijn? Ik praat hierover met Henk Krol, fractievoorzitter van 50 Hartelijk welkom, meneer Krol. Krol. Fijn dat je mocht zijn. Ja, we hebben eerst drie keuzes. En uh, de eerste is... Uh, door een wachtlijst denken mensen beter na voor ze naar de dokter gaan. Ja. Klopt. Artsen moeten... Of klopt. <lacht> Het is <net> quiz. <lacht> uh, Artsen moeten mensen met niet spoedeisende klachten... voortaan eerst weer naar huis sturen. Nou, dat hangt er vanaf. In, nou, uh, in, in veel gevallen ja. Als ik ziek ben, wil ik meteen geholpen worden. Nee. Henk Krol en zijn keuzes waren dat. Uh, u kunt thuis meepraten over de stelling in en die luidt als volgt... wachtlijsten zijn nuttig om de zorg betaalbaar te houden. Bent u het daarmee eens of oneens... dan kunt u dat sms'en naar 7070, kost 50 cent. U kunt gratis bellen met het nummer 0800-1101. 0800-1101. En u kunt stemmen via de website www.stand.nl... en ook twitteren naar hekje standpunt. Wachtlijsten zijn nuttig om de zorg betaalbaar te houden. Meneer Krol. Nee, doe ik niet. Kijk, stel dat jij merkt dat je een opwepper krijgt wanneer je banaan eet... maar je hebt geen zin en je houdt helemaal niet van ijs. Dan is het toch onzin om bananenijs te gaan eten. Dan kun je beter bananen eten. Als het verstandig is dat mensen wat langer nadenken... wanneer ze een behandeling krijgen, dan moet je ze wat wachtruimte gunnen. Wat wachttijd gunnen, maar dan moet je er niet vanuitgaan dat dat moet gaan via die wachtlijsten. Want die wachtlijsten hebben ook hele negatieve consequenties. Maar ik begrijp wel wat er gezegd wordt. En, en wat dat betreft vond ik het idee vanochtend in de Volkskrant... wel heel erg leuk. Je merkt dat wachtlijsten ervoor zorgen dat mensen beter nadenken. Maar dat beter nadenken moet je stimuleren, niet de wachtlijsten. Ik zit nog steeds bij die bananen ook, want... Uh... <laughs> maar in ieder geval, het, het, het kan soms het effect ervan zijn... maar je moet het nooit daarom nee. inzetten, zegt u. Nee, het effect uh, is duidelijk aangetoond. En, en wat dat betreft is het goed dat we daar rekening mee houden. Maar dan moet je mensen gewoon uh, wat meer bezinningstijd geven. Ik heb dat in het verleden, toen ik zelf ziek was, ook gemerkt... dat wanneer je te snel aan een behandeling begint... Ja, dan wil dat niet altijd positief zijn. Het is heel vaak bij heel veel dingen in het leven goed... dat je er nog even langer over nadenkt. Ja, ondertussen zijn we hier wat aan het rommelen met de apparatuur. Het leuk hier allemaal, ja. Het gaat heel onverstoorbaar door, <laughs> buitengewoon knap. Uh, een aantal uh, hoogleraren zegt vandaag in de Volkskrant... dat dat wachtlijsten dat zowel een nuttig instrument kunnen zijn... Hè, om die stijgende zorgkosten in te dammen. Maar het is een bijwerking, het want, is geen instrument. Ja, want minder zorg verlenen, dat zorgt natuurlijk uiteraard, uh, voor automatisch voor lagere kosten. En dat, dat is wel logisch, toch? Ja, en ik denk dat we daar met z'n allen naar moeten kijken. Ik heb de afgelopen, jaren, of de afgelopen maanden tijdens de verkiezingscampagne... allerlei zorginstellingen en deskundigen bezocht... En dan merk je dat er op zorg heel veel valt te besparen. Vooral ook in de bureaucratie en in de top. De directies van allerlei zorginstellingen. Maar uh, de zorg zelf kan gewoon veel, veel efficiënter... en veel minder bureaucratisch. Maar we moeten niet met makkelijke bezuinigingsmaatregelen komen. Want daar worden de patiënten, u en ik, de dupe van. Maar waar moeten we die efficiëntie dan uh, zoeken? Nou, Als je bijvoorbeeld nu ziet dat als mensen thuis zorg nodig hebben... dan komen er vaak drie, vier mensen over de vloer. De een om... Uh, uh, een beetje te zorgen dat alles aan kant is. De ander om een injectie te geven. De derde om het gesprek te hebben. Vroeger had je gewoon die hele verstandige wijkzuster. Die kwam langs en die deed alles. En die hoefde ook geen briefjes bij te houden. Hoeveel seconden ze hiermee bezig was. En hoeveel minuten ze daarmee bezig was. Het gebeurde gewoon. Dat kan soms heel efficiënt. En dat gebeurt hier en daar ook heel efficiënt. Je hebt nu experimenten met buurtzorg. En daar zie je bijna altijd dat met minder geld... er veel betere zorg geleverd wordt. Die kant moeten we op. En dat moeten we ook niet laten onderzoeken. door hele dure uh, bureaus... die daar ook weer fantastische salarissen voor opstrijken. Als je een aantal mensen... Die daar, die daar gewoon interesse in hebben... als je die op pad stuurt en die laat je rapporteren... dan kan de zorg in Nederland... een stuk voordeliger en ook nog een stuk beter. Maar waarom moeten mensen rapporteren doen? Nou ja, wat je nu ziet is dat als we... Ergens aan twijfelen, dan zoeken we een of ander heel duur internationaal bureau. En dat krijgt de opdracht om voor tonnen een leuk rapportje te schrijven. Dat rapportje komt uit, u en ik lezen de samenvatting. En vervolgens gaat het weer een bureau in. Dat vind ik zonde en van. Maar bij die rapporteurs gaat het anders. Nou ja, als je, als je gewoon tegen mensen zelf. Als UN, nee, ik denk altijd als een ziekenhuisdirecteur zelf ziek wordt, dan zou hij eens niet in zijn eigen ziekenhuis moeten gaan liggen. Waar die gewoon natuurlijk als een vorst behandeld wordt. Maar dan zou die eens in een wildvreemd ziekenhuis moeten gaan Anonim, liggen. niet met een zonnebril op. Ja, bijvoorbeeld. En dan ziet hij precies wat er goed gaat en wat er fout gaat. Daar kunnen we van leren. Je moet gewoon van mensen zelf, die die zorg nodig hebben, moet je leren. En niet van allerlei externe deskundigen. Ja, U heeft zelf ook wel eens in een, in een ziekenhuis gelegen. Ja. Dat geldt natuurlijk voor veel mensen. Maar uh, en, en daar heeft u zelf ook... Ja, nagedacht hè, over de zorg, heb ik begrepen. Nou ja, wat ik gemerkt heb is dat uh, toen ik op een gegeven moment... Uh, na het herstel van darmkanker er echt heel slecht aan toe was... dat uh, ik bijvoorbeeld uh, op een nacht, toen ik bijna uit elkaar plofte... omdat mijn darmen niet op gang kwamen, ik echt gesmeekt heb van... maak er maar een einde aan, want zo is het leven niet dragelijk. Nou ja, als dan... Uh, uh, een paar uur later die darm toch open knapt. Ja. En alles er weer doorlaat. Dan denk je de volgende dag daar heel anders over. Dat is een heel extreem geval. Maar ook bij. Uh, uh zorg die je denkt nodig te hebben. Je voelt een pijntje, je wil meteen geholpen worden. Heel vaak is het zo, je moet natuurlijk die arts raadplegen en die moet kijken of er niets ernstigs aan de hand is, maar als er niets ernstigs aan de hand is, dan kun je best twee dagen erover heen ja. laten gaan. En dan is de situatie vaak heel anders. Maar, maar daarmee zegt u, die bezinning, die kan, die kan heel nuttig zijn. leiden dat je, dat je behandelingen niet doorlaat gaan. En dat is natuurlijk wel, want dan komt toch even weer terug bij die wachtlijsten, wat je dan krijgt. Ja, maar nogmaals, dat is een bijwerking. Hè. Ja. Dan kom ik terug op, op de Maar en dat wel dus. Ja, nee, maar dat is ook zo. We hebben dus dankzij de wachtlijsten hebben we ontdekt dat een bedenktijd niet altijd onverstandig is. Maar dan moet je dus met kan, wachttijden gaan kan, denken. Daar kun je ook op een andere manier. Daar heb je die wachtlijsten niet voor nodig. Precies. Wij hebben even gebeld voor dit programma met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Volgens hen gaat van de 88 miljard die de gezondheidszorg kost, maar 22 miljard naar de ziekenhuiszorg, de AWBZ. En de ouderenzorg, let op, de ouderenzorg zijn veel duurder. De NVZ vindt het vervelend dat de ziekenhuizen steeds weer uh, de schuld krijgen. Ja, zo vinden de ouderen altijd erg eh, dat de ouderen de schuld krijgen... en gehandicapten dat gehandicapten de schuld krijgen. Zorg is niet iets wat je in ja, de moet delen. Nee, maar hier, zijn, uh, hier worden ook cijfers bij ge... Ja, Ja, nee, maar het, het gevaar van cijfers is dat je gaat generaliseren... en dat je dus iedereen die oud is of iedereen die in het ziekenhuis moet... of iedereen die gehandicapt is, ergens de schuld van geeft. Als u op een gegeven ja, moment zorg nodig hebt zij de schuld steeds krijgen als ziekenhuizen. Ja, maar dat moet je dus niet doen. Ik vind... wij, wij moeten ze niet de schuld geven of zij moeten daar geen bezwaar tegen maken? Nee, je moet mensen niet de schuld geven omdat ze zorg nodig hebben. Wij leven in een maatschappij ja, allemaal, waar een dat beetje dat solidair dingen. moeten zijn. Ja, maar ziekenhuizen krijgen veel de schuld en daar protesteren ze tegen. Ja, nou, daar hebben ze dan gelijk in als ze dat willen doen. Maar dat moeten ze niet op deze manier doen. We moeten zorgen dat zorg voor iedereen toegankelijk is... zo goed mogelijk toegankelijk is. Iedereen moet daarop besparen. En of dat nou is op die 2% van de ziekenhuizen... of op dat andere percentage van mensen die gehandicapt zijn... daar waar bezuinigd kan worden en waar het redelijk is, moet je het doen. Ja. Maar de zorg moet op een hoog pijl blijven. Want daar zijn we in Nederland juist zo trots op... dat we die geweldige zorg hebben. Maar als die cijfers kloppen... zei u net al dat u niet zo van die cijfers houdt... maar ik leg het toch even aan u voor. Dan, dan kun je dus veel uh, winnen met bezuinigen op ouderenzorg In ieder geval om dat efficiënter te gaan doen. Nee, ik wil die hokjes niet hebben. Je moet besparen... Maar je hebt toch te maken met hokjes als je beleid maakt? Nee, vind ik niet. Ik vind dat je te maken hebt met mensen. Het vervelende is dat de laatste tijd in de politiek veel te vaak gekeken wordt naar cijfers... en te weinig naar mensen. Probeer dat nou eens te individualiseren. Kijk naar wie wel zorg nodig heeft en wie wat minder zorg nodig heeft. Kijk waar je op kunt besparen. En dan doet het er mij niet toe of je bespaart op een oudere, op een gehandicapte of op iemand die acuut in een ziekenhuishulp nodig heeft. Daar moet je op besparen. En op het moment dat je het in hokjes gaat delen... ga je generaliseren. En dan komen er mensen altijd tekort... Ik ga even kijken naar een bericht op ons forum. Ik heb de indruk dat wachtlijsten bewust in stand gehouden worden... om daarmee de prijs hoog te kunnen houden. Privatisering ja. en marktwerking terugdraaien... en artsen gewoon wijzen op hun verantwoordelijkheid. Dat is de tip. Ik denk dat dat twee dingen zijn die door elkaar gehad worden. Want juist die privatisering heeft de wachtlijsten wat minder lang gemaakt. Ja, maar het heeft allebei voor- en nadelen. En je merkt dus in de zorg, dat stond vanochtend in de Volkskrant ook fantastisch beschreven. De ene vijf je de ene kant op. En als je dan daar weer genoeg van krijgt, dan gaan we ja. met z'n allen weer de andere kant op. Ik denk dat het gewoon verstandig is om bij elk probleem iets langer na te denken en te kijken... moet je wat meer verantwoordelijkheid aan artsen geven? De laatste jaren zijn patiënten steeds mondiger geworden. Men leest op internet wat de mogelijke kwaal kan zijn... en de arts komt vaak al met uh, een kant-en-klare... Oh, ik bedoel, de, de patiënt komt ja. af en toe al met een kant-en-klare diagnose in de wachtkamer. Dus die nemen dat geen me genoegen meer met nee, die willen doorgestuurd worden. Ja. Dus daar moet misschien wat aan gedaan worden... want uh, je hoort wel steeds vaker dat behandelingen soms uh, onnodig worden gegeven. Ja, dat uh, zou best wel eens kunnen. En ik denk dat een arts ook zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Die heeft ervoor geleerd. En wij als patiënt moeten af en toe ook gewoon zeggen... als de arts dit zegt, ja, dan moet ik al met hele goede argumenten komen. Wil ik daar overheen gaan als leek? Ja, u ziet uh, Raymond Serré ook hier binnenkomen. We gaan naar het allerlaatste nieuws. Ron P. is vrijgesproken voor de moord op Anneke van der Stap. Volgens de rechtbank in Den Haag is niet bewezen dat hij in 2005 de Rijswijkse studenten heeft omgebracht. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist. Het lichaam van de studenten werd zeven jaar geleden gevonden in de struiken in Rijswijk. Ze was toen al elf dagen vermist. Ron P. had een USB-stick en een externe harde schijf van de studenten in zijn bezit. En gebruikte haar pinpas op de dag dat ze overleed. Zijn advocaat zegt dat dat geen bewijs is... en niet kan worden aangetoond dat hij Anneke van der Stap heeft vermoord. Rompé zit al in gevangenisstraf van 18 jaar uit... voor het vermoorden van stewardess Christel Ambrosius in 1994. Die zaak werd bekend als de Puttense moordzaak. Hij heeft altijd ontkend dat hij dat gedaan heeft. Tot zover. Praat ik verder met Henk Krol, fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer... Um, en ja, we hebben het over de gezondheidszorg en over de wachtlijsten. En de vraag is, die wij stellen in Stand.nl, um, zijn die nou nuttig of niet? De stelling is, wachtlijsten zijn nuttig om de zorg betaalbaar te houden. En Krol zei daarover dat hij daar niet mee eens is. Um, en wij hadden, uh, ja, wij hadden het net ook over de ouderenzorg en, en nou ja, dat soort zaken. Ik ga eens even kijken, want er is ook nog getwitterd. Uh, is heeft getwitterd en die zegt uh, Standpunt ken een vrouw die regelmatig hard ophoudt van de pijn, ondanks morfinepillen, door wachtlijst, rugoperatie, heel erg. Ja, nou, dat is weer zo'n duidelijk voorbeeld dat je moet kijken naar individuele gevallen. En deze mevrouw valt misschien onder een bepaalde groep, zoals u die net aanduidde. Chronisch zieke, ouderen, gehandicapten, weet ik veel wat. Maar deze mevrouw heeft er last van. Dus je moet naar die mevrouw kijken en niet naar de groep. Ja, verwacht u eigenlijk uh, uh, dat er. Uh, nieuwe wachtlijsten zullen ontstaan uh, als, als de formatiebesprekingen achter de rug zijn... en er nieuw beleid gemaakt is. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we uit het verleden uh, dat we van het verleden geleerd hebben, en als we dat goed aanpakken, dan kun je best naar een ander en een veel efficiënter systeem toe gaan, zonder dat er wachtlijsten ontstaan. Uh, we moeten ook niet bang zijn om af en toe eens over de grens te kijken en te kijken hoe zorg elders georganiseerd is. We moeten ook niet bang zijn om hele mooie experimenten die op dit moment gaande zijn in Nederland om die eens nader te bestuderen. Maar iedereen blijft in mijn ogen te veel op zijn eilandje zitten. Ik noemde u net al die buurtzorg in Nederland. Dus fantastisch voorbeeld over hoe het beter en goedkoper dat kan. Dat is zo'n experiment. Ja, en dan denk ik, als je nou ziet dat het daar goed gaat... en dat mensen er gewoon met minder geld meer zorg kunnen bieden... waarom doen we dat dan niet veel sneller? Wachtlijsten zijn nuttig om de zorg betaalbaar te houden. Er is door ongeveer 650 mensen gestemd. 34% is het ermee eens, 66% is het ermee oneens. U kunt blijven stemmen via sms. 70-70 kost wel 50 cent. U kunt uh, naar onze website gaan, www.stand.nl. U kunt twitteren via Hekje standpunt. En u kunt natuurlijk helemaal gratis bellen met 0800 1101. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, de Jong Amersfoort. Hallo. Hoi. Degene die deze stelling bedacht heeft, die heeft een gaatje in zijn hoofd. Oh, Wacht, ik zal het hem melden Wachten sterk de liefde. De mensen zullen er steeds erger naar verlangen dat het eindelijk gaat gebeuren. En het is ook een motie van wantrouwen tegen de artsen... om te denken dat die een beslissing genomen hebben die niet verantwoord zou zijn. Ik eh, dank u wel. Het is misschien wel goed om nog eens te zeggen dat mensen die een stelling verzinnen... daar niet meteen altijd ook helemaal mee eens zijn. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met mevrouw Overstoot. Dag mevrouw. Ik wou zeggen dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt. Want we zitten zo te hakken op die ouderen. Dat ze gewoon dadelijk de ouderen gewoon zo lang laten wachten tot het niet meer hoeft. Dus dat is nogal makkelijk. Zo gaat hier heel Nederland kapot. Ik dank u wel, mevrouw Henk Krol zat te knikken bij uw verhaal. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, uh, Farid Alkassim uit Bergen Zoom. Dag Farid. Hallo. Uh, ja, ik, ik, ik heb uh, een oplossing sowieso voor de hele zorgproblematiek. Uh, het gaat natuurlijk namelijk niet alleen om de zorg inhoudelijk. Het gaat ook meer hoe wordt het verdeeld. Als je ziet dat er in Nederland ongeveer zo'n, in 2010... volgens het Centraal Bureau voor de Statistieken... ongeveer zo'n 195.000 mensen recht hadden op een waaionguitkering. Als je al die mensen met een waaionguitkering en die intramuraal, dus binnen vier muren, behandeld worden al die uitkeringen stopzet... en die mensen alleen nog maar recht geeft op bad, bed en brood... en een goede zorg, een uitstekende zorg moet dat zijn... Ja. dan spaar je jaarlijks al bijna zo'n 1,5 miljard euro uit... aan onnodige zorgkosten die nu verdwijnen op spaartegoeden van deze cliënten. En deze cliënten kunnen er zelf nooit van genieten. Dus ze komen, uiteindelijk komt het geld dan terecht bij de ouders... of misschien wel bij families. Nou, dat is eigenlijk een beetje te gek voor woorden. En dan heb je natuurlijk nog een ander punt. Een en heel is kort punt dan, hè? Sorry? Een heel kort punt. Ja, nou, het andere punt wat ik had, dat is, dat is dat de, uh, de managementwagen binnen de zorg gewoon is aangepakt moeten worden. Want die kosten echt onnodig veel miljoenen. Ik uh, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Dag. U spreekt met mevrouw Ekkel. Ja. Ik ben uh, dit jaar ben ik naar de oorarts geweest... en mijn linkeroog doet het dan niet goed meer. Toen werd er een gaatje in mijn rechterhoog ontdekt. En daar konden ze niks meer aan doen. Toen werd ik naar Deventer gestuurd, kreeg ik dezelfde behandeling... en ik kwam bij de arts terecht naar vijf kamertjes gehad. En toen zei die oorarts: er is niks aan te doen. Maar ik wil toch nog eens even mijn nekonderzoek met u doen. Ik zeg, nou dat ik eigenlijk geen moeder. Ja, Mevrouw, maar. mag ik u even onderbreken? Ja. ik wil graag weten wat u van de stelling vindt. Wachtlijsten zijn nuttig om de zorg betaalbaar, betaalbaar nou, te maken. Nou, daar wil ik nou op komen. Oh. Ik ben naar huis gegaan en ik kreeg na een maand een brief dat kon komen. En toen denk ik, er is mij gezegd, er is niks aan te doen. Dus ik heb, ben niet gegaan en ik heb het afgebeeld. Ja, en dus bent u het eens met de stelling? Nou, dat, dat de wachtlijsten er wachtlijsten zijn, dat weet ik niet. Maar je wordt van hout naar her gesleept en, en je komt op hetzelfde resultaat uit... Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, met Judith. Hallo. Hallo. Uh, geen wachtlijst in de zorg. Mijn ouders stonden hoog op, op een zorglijst. Ja. En mijn moeder belde voor informatie hoe lang het nog zou duren. Zei de telefoniste tegen mijn moeder... als je nog één keer terugbelt, dan laat ik je zakken op die lijst. Dat is het. Corruptie in de zorg. En nog een heel verhaal hierna wat er is gebeurd... Slecht hoor, allemaal. Ook de thuiszorg daar. Bedankt. Ik dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, springend Frank Hertog. Ik ben in de uitzending. Ja, u bent in de uitzending. Goedemiddag. Ik denk dat uh, wachtlijsten inderdaad uh, helpen om de kosten omlaag te brengen. Maar ik denk niet dat het gunstig is voor de gezondheid van de mensen. Want? Uh, je doet een arts tekort op het moment dat je zegt... De wachtlijst zorgt ervoor dat er geen overbodige behandelingen plaatsvinden. Ik denk dat overbodige behandelingen die er zijn, dat die plaatsvinden omdat uh, mensen geholpen willen worden, maar niet altijd geholpen kunnen worden. Ik dank u wel, standpunt.nl. Goedemiddag. Ja, goedendag. Ik spreek met uh, Jeroen Eupelschoten. Uh, ik ben oncoloog, ja. specialist. In sommige gevallen kan een wachtlijst misschien wel een functie hebben. Is het, moeten we ons afvragen dat iedereen altijd heel snel voor alles geholpen moet worden? Ja. Als je een niet klachtengevende liesbreuk hebt... moet je dan binnen twee weken geopereerd worden? Als je behandeld wil worden voor kanker... Uh, en je blijft bijvoorbeeld doorroken en doordrinken... moet je dan meteen heel snel geholpen worden? Of moet een patiënt die misschien ergens in de problemen zit... en niet rookt en drinkt, eerder geholpen worden? Ja. Wat ik ermee wil zeggen is... De wachtlijsten kunnen soms functioneel zijn, zeker als het niet bedreigend is. En we moeten niet vergeten dat ook mensen zelf een rol hebben in het uh, goedkoper maken van de zorg. Het wordt steeds gezegd, de hulpverlener moet de zorg goedkoper maken. Maar een patiënt is er wel degelijk zelf ook naast rechten ook een hoop lichten Dat wilde ik weten. Ja, mag ik nog één vraag eraan toevoegen? Want uh, u zegt, uh, uh, uh, die wachtlijsten dwingen die ons soms om na te denken. En misschien ook om keuzes te maken, en prioriteiten te stellen. We kunnen niet alles in de oneindigheid maar blijven doen in de zorg. Hè. Ik word er dagelijks mee geconfronteerd. En het is maar de vraag of als je een klacht hebt of iets hebt wat niet bedreigend is en niet echt klachtengevend is, moet je dan per se binnen een week geholpen worden. We wachten soms om acht weken op een keuken. Moet je uh, binnen een week geholpen worden aan iets wat niet klachtengevend is? We moeten prioriteiten stellen, we moeten keuzes maken in de zorg. We kunnen het geld maar één keer uitgeven geld is beperkt. Ja. En naast dat de hulpverleners daar maar steeds op hun plichten worden uh, gewezen, terecht is dat, denk ik dat patiënten zelf ook moeten accepteren dat niet alles meer kan. En dat mensen niet als het ware heel passief op de rug met de pootjes omhoog moeten gaan liggen, want ja, ik... die kunnen geholpen worden binnen een week. Ik dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben het eens met de stelling. Men zit met de explosief stijgende zorgkosten in de maag... en met kunst- en vliegwerk probeert men die in de hand te houden. En aangezien de zorgpremie, die al niet kostendekkend is... volgend jaar ook gelijk blijft... en mensen niet meer lijken te willen betalen voor de zorg... dit soort maatregelen. Ik denk wel dat deze maatregel... Uh, een erkenning is dat de gereguleerde marktwerking in de zorg, die weliswaar de wachtlijsten heeft weggewerkt, maar dat die ook mede verantwoordelijk is voor die kostenstijging in de zorg. Want nu zijn er dus geen prikkels om die kostenstijging tegen te gaan. En de bedoeling van zo'n wachtlijst is om toch die specialisten te dwingen, mensen dus uh, voorhand te verlenen die het echt nodig hebben. Ja, ik dank u eigenlijk... wel meneer. Ik wil het hier graag bij houden, want uh, ik wil zo doorpraten met. Uh... Uh, Henk Krol, maar eerst gaan wij het nog even ergens anders over hebben. Want er is uh, vrijspraak dus voor Ron P., u hoorde het net al uh, in dit programma. Dat is wat de rechtbank in Den Haag zojuist heeft besloten. P. stond terecht voor de moord op Anneke van der Stap. En Matthijs van de Wiel, die volgt de zaak voor ons. Matthijs, goedemiddag. Goedemiddag. Er was weinig bewijs tegen Ron P. Was deze vrijspraak te verwachten? Uh, het was vanaf het begin duidelijk dat dit een hele moeilijke beslissing was voor de rechtbank. Een zaak waarbij de verdachte alles schijn tegen heeft. Uh, alles wijst in zijn richting. Hij zit alvast voor een andere soort gelijke moord. De Puttense moordzaak, de moord op Christel Ambrosius. Hij was heel erg verdacht door zijn gedrag na de moord. Door het feit dat hij spullen van het slachtoffer Anneke van der Stap... een paar uur na haar verdwijning in zijn bezit had. Ook zijn gedrag de jaar daarna. Er waren allerlei aanwijzingen. Er waren medegen die vertelde dat hij het tegenover hun in de gevangenis had bekend. Maar goed, om veroordeeld te worden voor een moord is er meer nodig. Heeft een rechtbank wettig en overtuigend bewijs nodig, zoals dat heet. En de rechter heeft uitvoerig gemotiveerd en een heel erg gedetailleerd vonnis... waarom het voor deze rechters onmogelijk is om Ron Peay te veroordelen. Belangrijkste, meest belastende, dat was het bezit van die spullen. Maar zeggen de rechters, daarmee toon je nog niet aan dat hij de jonge vrouw heeft gewurgd of op een andere manier om het leven heeft gebracht en de rest van de bewijsmiddelen zijn ook onvoldoende om dat te ondersteunen. Uh, het grootste probleem in deze zaak is nog steeds gebleven het feit dat haar precieze doodsoorzaak nooit is vastgesteld en dat een rechtbank daarom niet met wat er nu ligt deze verdachte kan veroordelen. Grote klap voor de familie die... Uh ...het erg moeilijk had. De nabestaande van Anneke van der Stap, die ik zojuist sprak... ...de advocaat van Ron P. die zei dat het een hele goede zaak is... ...dat het ook voor iedereen in Nederland van belang is om te weten... ...dat je niet zomaar veroordeeld kan worden als er te weinig bewijs tegen ja. jou is. Heb je nou het gevoel dat heel veel mensen verrast waren of, of zat dit er wel in, in aan te komen? Ik euh, ja, nou, speculeren over uitspraken van de rechters. Dus dat is altijd een, een, moeilijke, een moeilijke bezigheid. Ik weet niet of je het moet doen. Het, het is vanaf het begin duidelijk geweest dat het een hele moeilijke zaak was voor het openbaar ministerie. Ook vanwege de druk. Uh, het feit dat deze verdachte echt helemaal ook in het profiel zou passen van iemand die dit gedaan heeft. Het, het was zo duidelijk dat, dat hij uh, echt, een, echt een belangrijke verdachte is. Dat hij de schijn tegen heeft. Maar ja, er moet wel meer bewijs zijn. En dat is vanaf het begin duidelijk geweest. Ook alle technische onderzoeken die na de hand zijn gepleegd. Er is heel erg veel geprobeerd. Maar het heeft allemaal te weinig opgeleverd. Dus dit, dit was voor deze rechtbank ook echt te weinig om hem te veroordelen. Ik dank je wel. Matthijs van der Wiel. Henk Krol, hier nog steeds in de uitzending. We hebben nog zo'n twee minuten, meneer Krol, om te reageren op de reacties van onze luisteraars. Over die stelling wachtlijsten zijn nuttig om de zorg betaalbaar te houden. Ik Wat heel kort u... doen dan? Met naam... Ja, daar zijn we wel <laughs> aan gehouden. Wat viel u met name op? Nou, even heel vlug, mevrouw... Uh... Oversloot Die nam het recht op voor de ouderen. Meneer Tenkassie die zei, we moeten iets gaan doen aan die managementlagen. Ben ik zeer met hem eens. Mevrouw Ekko die wil iets gaan doen aan de bureaucratie. Helemaal geweldig. Indrukwekkend vond ik Judith, die bijna huilend aan de telefoon... het als jongere wilde opnemen voor de ouderen. En natuurlijk de arts, meneer Van Uppelschoten, de oncoloog... die gaf een afgewogen oordeel. Zorg ervoor dat je het één doet, maar het andere niet laat. En was er ook een luisteraar met wie u het niet eens was? Nee, ik moet je zeggen, u had hele afgewogen luisteraars. Ja, die, ja. Ik ja, andere luisteraars ja, die ja, het allemaal uh, heel goed in de gaten hebben. Het zit hem niet in die wachtlijsten, maar je moet af en toe mensen aan het denken zetten. En dat doe je met een wachttijd, maar niet met een wachtlijst. Ja, en, wa en die mevrouw die het opnam voor de ouderen, die zei: uh, Ja, ze wachten net lang tot het niet meer nodig is. Ja, dat zei mevrouw Oversloot. Nou, is natuurlijk Kent u daar voorbeeld van? Nou ja, je merkt de laatste tijd dat bij alles wat er gebeurt ouderen heel makkelijk het kind van de rekening zijn. Ze hebben, uh, als het om hun pensioen gaat, de afgelopen tijd verschrikkelijk moeten inleveren. moeten dat de komende jaren weer gaan doen. En we moeten met z'n allen bezuinigen, maar ook hiervan zeg ik, je moet dat individueel bekijken en niet afwenden op één groep. Wachtlijsten zijn nuttig om de zorg betaalbaar te houden. Op het internet is druk gestemd. 34% van onze stemmers is het daarmee eens. 66% is het ermee oneens. Meneer Krol, ik dank u wel voor uw bijdrage. We hebben een paar keer onderbroken, maar u heeft het keurig gedaan. Uh, en uh, dank u <lacht> zeer. Uh, fractievoorzitter van uh, 50PLUS in de Tweede Kamer. Jan Mom, wat gaan jullie doen? Wim Schippers komt langs om te praten onder meer over zijn toneelstuk... Wij van het Graan, Geert-Jan Knoops over drones en het grote aantal burgerdoden. Robert Vuijsje is gastrecensent aan een enquist over de magie van het voetbal. Frits Barend natuurlijk, Justus van Oel, Bert Brussen. Heel veel satire en prachtige live muziek. Dit keer Rupert Blackman, allemaal vanuit de Kroon. We in Amsterdam. Ja, dat straks. En uh, maandag de met weer met lunchinstand.nl. Graag tot dan.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 Dit is Radio 1.